niet, ook op aanraden van de politie. Deze hack-expert snapt die keuze niet, vertelt hij bij de NOS. Deze groep die heeft echt heel veel toonaangevende bedrijven gehackt... met uh, miljoenen die daarmee uh, ook op internet zijn beland, van bedrijven die niet betaald hebben. En van de bedrijven die wel betaald hebben, zien we niets aan data terug op internet. Ja, omdat er niet wordt betaald, dreigen de hackers elke dag... meer persoonsgegevens van klanten online te zetten. De privacy-experts willen met die inzameling dat dus voorkomen. Met de luchtaanvallen van Pakistan op Afghanistan zijn bijna 300 mensen omgekomen. Volgens Pakistan gaat het om taliban strijders Pakistan voerde vannacht luchtaanvallen uit op meerdere plekken in Afghanistan. Onder meer in de hoofdstad Kabul. Eerder waren er al zware gevechten aan de grens. Pakistan spreekt inmiddels van een oorlog. En sport voetbal, de loting voor de achtste finales van de Champions League. En die heeft een paar topwedstrijden opgeleverd. Onder andere Real Madrid, Manchester City en Paris Saint-Germain, Chelsea. En verder speelt Liverpool van trainer Arne Slot tegen Galatasaray. De achtste finales worden gespeeld tussen 10 en 18 maart. Er is ook geloot voor de Conference League. Daarin is AZ gekoppeld aan Sparta-Praag. Dan nog het weekend weer van weer. De plaza bewolkt, vooral in het westen grijs. Daar ook kans op wat regen. Het is 11 tot 18 graden. Morgen een mix van buien, zon en wolken en gaat op 11. De situatie op de weg: het valt allemaal reuze mee. 38 files en één vertraging langer dan 15 minuten op de A20. Gouda richting Hoek van Holland tussen Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel door een auto met pech. 16 minuten vertraging. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door auto -Touwglas. En terug naar de hits. De 40 grootste hits van Nederland van deze week in de juiste volgorde. Je hebt de eerste 9 gekregen, nog 31 te gaan. Haven, I Run, 31. De top 40. Kill music. 31. 31. Voor Afro Jack en Edel Black op 40 in My World. Nou, hou die as, als, als er even bij. We blijven in thema met Pink Panthers en Sarah Larsen. We zingen over een lange afstandsrelatie met een vriendje dat helemaal in Amerika woont. Zij gaan stateside. Larsen en Pink Panthers nog voorzichtig nieuw binnen in de top 40. Nummer 38. Deze week hebben ze de vaart te pakken. Stateside is de snelste stijger van deze week. 9 plekken winst, nummer 29. Niet het enige goede nieuws rondom Pink Panthers deze week. Ze wint dit weekend namelijk één van de belangrijkste muziekprijzen. Morgen zijn de uitreikingen van de Brit Awards. Dat zijn zeg maar de Grammys van Engeland. We weten morgen zo pas wie er allemaal in de prijzen vallen. Maar de organisatie heeft deze week al één winnaar bekendgemaakt... Pink Panthers pakt de award voor producer van het jaar. En dat is echt een big deal. Niet alleen omdat het een van de belangrijkste prijzen van de avond is... maar omdat zij deze wint. Als jongste artiest ooit en als eerste vrouw. Pink Panthers schrijft dit weekend dus sowieso muziek. Het is echt heel vet. Over een paar minuten hoor je Aperture van Harry Styles. Het voorproefje van zijn nieuwe album dat volgende week uitkomt. En daar is iets geks mee aan de hand rondom dat album. Hoe dichter we bij de release komen, hoe gekker het wordt. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen. Ik neem er helemaal in mee. Eerst Huntrix and Golden, 28 deze week in de top 40 bij Kill Music.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 Good. Ze was loser van Roxy Dekker, ook de grootste loser in de lijst. Ze ging acht plekken naar beneden als snelste zakker, naar nummer 27. Deze week pakt ze het heel anders aan. Ze blijft lekker staan. De top 40. Eén plek hoger in de lijst deze week. Daar vinden we de snelste zakker van deze week. En dat is Aperture van Harry Styles. Ik zei net al even, er is een hoop gekkigheid aan de hand rondom Harry. Volgende week komt zijn nieuwe album uit, Kiss All The Time, Disco Occasionally. En vaak is het zo bij dit soort dingen, de eerste bekendmaking is heel mysterieus... maar hoe dichter je bij de release komt, hoe duidelijker alles wordt. Maar bij dit album van Harry Styles lijkt het juist andersom te gaan. Het wordt juist alleen maar vager. Begin januari, toen kondigde hij zijn nieuwe album aan, toen leek het allemaal best duidelijk verhaal. Dit wordt een experimenteel album met dance-invloeden. Veel elektronische klanken. Aperture, die ga ik zo meteen draaien, bevestigt dat ook. Maar dan, wat er de afgelopen weken allemaal voorbij komt. Een paar fans die hebben de albumhoes bestudeerd. En achter op de albumhoes, rechts onderin, daar staat een willekeurige tekening van een voet. Huh? betekent dat dan weer? Nou, dat was er vorige week de luistersessie voor de diehard fans in allemaal steden over de hele wereld. Fans kregen na afloop een zakje met zaadjes voor tomatenplanten mee naar huis. Hè? Huh? Wat is nou weer? Deze week is er ineens een Instagram-account bijgekomen over Stomper. Dat is een klein robotje uit de videoclip van zijn vorige album. En dat robotje zegt dat er hele grote dingen gaat gebeuren. Maar wat dan? Wat er gaat gebeuren en hoe dat te maken heeft met het album? Er is echt geen touw aan vast te knopen. Nog één week te gaan, dan is het album uit. Ja, ik ben vooral benieuwd wat voor verrassingen hij verder dan nog voor ons heeft klaarstaan. En waar die tomaten voor zijn, dat wil ik ook heel graag weten onder Aperture is deze week een heel duidelijk verhaal. Dit is een hit, maar wel de snelste zakken van de week. 26 voor Harry Styles. 7, week 5, ex-alarmschrijf, Aperture, Harry Styles, 26 in de enige echte Nederlandse top 40. Dan, een tip voor de top voor je, een track die nog geen hit is, grote kans heeft om dat binnenkort wel te worden. Nieuwe muziek van Davine Michel, Stil Champagne. Gistermiddag na 5 uur mocht ik het track als allereerste draaien, nog nergens anders te beluisteren of te streamen. Ze kwam persoonlijk langs met taart maar haar release te vieren. Heel erg gezellig. Zeg dan zelf ook even uit op de radio waar Stil Champagne over gaat.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 Ja, het leven is soms als een glas champagne waar de prikkel uit is. Maar ook dan is het nog zeker het proosten waard. Gisteren dus, in de Kielmiddag de wereldprimeur. Maar ik wil hem hier graag vanmiddag nog een keer laten horen als tip voor de top. De nieuwe van Davine Michel heet Stil Champagne. Tip voor de top. Tip voor de top. in de middagshow als tip voor de top. Stil champagne. Harry Styles, hoor je net. Aperture op 26. Ex One Direction lid. Een van zijn vrienden hoor je zo meteen. Samen met Miles Smith. Nile Horn komt eraan.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 Combineer deze korting ook met de brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Voor dubbel voordeel. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. <lacht> Wedden van niet? <lacht> Wedden van wel? Oké, okay, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. <lacht> Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to Met stay. de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl It's a summer holiday. Hey, goedemiddag, het is half vier geweest. Dit is de Nederlandse top 40 bij Q Music. Verkeer krijg je van flitsmeister met één vertraging van een kwartier op de A76 Geleen richting Keulen. Kunderberg richting Duitsland, drie kilometer. Bonnie Flex en Akda in de Munich nu. De top 40, 25. Wanneer ga je het weg? Sorry dat ik het zeg yeah. Maar zelfs de buren slapen slecht Door jou, door jou Weet ik eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben Ze teelt me op en randt me keihard onderuit Huis is een schip en we zijn samen kapitein Maar ben je net een beetje leuk weg van de kader Ah, uh, ah, uh, uh, yo man, Ruzie, soms om niets, soms om van alles. Zeg jij ja, dan zegt ze nee, en andersom. Het is een nieuw schip en je moet samen leren varen. Maar staan je zeilen eindelijk lekker in de wind, zul je zien. Ga het roer betekenen? We gaan. Hoe dan ook, vandaag nog uit elkaar. Uit elkaar CD, CD van, van jou, van. CD. Je gaat moeten uitloggen uit mijn Netflix. Die las. die ga je niet meenemen. Je wil de kat, maar hoe gaan we duren twee dingen? Ja, ik weet je heb een nieuwe man. Ik heb een nieuwe vlam, mensen wel intrekken. De laatste keer dat ze je zag, moest in een spreektrek. En elk weekend wil ik tijd met mijn kind hebben. Ik een ik heb er al twee. En ik weet wat jij te besteden hebt, en dat valt best mee. Hey. hou van haar, ik haat haar. En ze haat ook veel van mij. Oh, Mag ik krijgen van mijn moeder, dus van mij? CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Mag ik krijgen van mijn moeder, van mijn moeder, dus van mij? CD van jou, CD Ik weet dat uh, vinyl alweer een tijdje helemaal hot is. Maar CD's zijn uh, schijfjes, zilveren schijfjes met een gat in het midden. Nou, wie weet dat Ronnie Flex en Ark de terugkeer bij deze hebben ingeluid. CD van mij stijgt deze week weer vier plekken door in de top 40. Komt terecht op nummer 25. Lekker joggers, dat Nile Horn. Echt een topjaar voor de One Direction fans. Alle leden zijn weer vol op muziek aan het maken. Nog wel los van elkaar, maar toch? Ik zei net al, volgende week komt een nieuwe album uit van Harry Styles. En deze week maakte Nile Horn bekend. Zijn nieuwe album is ook onderweg. Wanneer het uitkomt, hoe het allemaal klinkt, nog niet bekend. Of toch wel. Of toch wel. Ik heb zijn social media namelijk even doorgesplit. En de afgelopen maanden heeft hij drie keer iets gedeeld waarop je hem muziek hoort maken. Hier, dit is misschien wel de openingstrack van het album. Hmm. Dat zou helemaal kunnen, je weet het niet. Uh, heb ik ook nog uh, dit gevonden? Ja? ja, ja, ja. Uh, heb je ook nog. Uh, dit heb ik ook gevonden, kwam hier gisteren mee. Ja. En die primeur van het nieuwe allemaal van Nadelhorn in de middag, of in de top 40. In zo heb je ook primeurs, maar dat is niet de primeur die ik bedoel. In de top krijg je het eerste geluid van het nieuwe album van Nile Horn. Ja, je moet er nog wel heel veel fantasie voor hebben... om echt een totaal liedje te horen om er iets concreets van te maken. Laat staan een heel album, maar het komt eraan. De nieuwe track van Nile Horn met Miles Smit, die kan ik je wel helemaal laten horen. Drive safe. Kwam vorige week nieuw binnen in de rechte Nederlandse top op nummer 30. Deze week zes plekken in de plus. Terecht gekomen op nummer 24. Watching you walk away.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 She is gonna fall and hell might just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 Want het is soms een damper. Dat weet ik van mezelf. Of ben jij gevoel vervanger?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 Hetzelfde geldt nu voor die SUV. Misschien was dit wel allemaal een test. kan niks voor ik ze hebben, even echt nog. Ik ben soms ondankbaar, dat weet ik van mezelf. Of ben jij gewoon vervanger, Horen wij wel bij elkaar te zijn? Over van mij. ik gaf mijn ziel en zaligheid met in mijn hoofd te kort rijk. Jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Ja, dat dit is nu voor even en ook zo even bij. ik kon alleen maar groter worden. Nog paar echte vrienden, weet niet waar de rest is. Ik kan wel zeggen, alle roem kan nog gestolen worden. Maar ik weet, ik ga het missen als het weg is. Ik ben je even vreemd voor mij? En was je hier zo al die tijd nog toch zo eenzaam met mij. Het werk wordt geleverd, dat tijd. Maar als ik even aan je denk, voel ik beleefd tegen mij. Ik voel wie de junkie en ik licht dat aan mij. Maar ik ben altijd weer op zoek wanneer de spanning verdwijnt. Misschien in een ander leven, in een andere tijd. Dat ik dit niet zou te makkelijk zijn. Ik ben soms ondankbaar. Het weet je van jezelf? Als ik straks echt loslaat, En ik dan straks ook te Van Nederland. De 40 Koming verschuren. q Muziek. Music q muziek. Tweeëntwintig. Kanin, every second. To march. Kanin, on on is sky Kanin, clear road up above. Deze week 22, Dark Before the Dawn. Daarvoor Kevin en Bente en Vervreemd. 23 in de echte Nederlandse top 40. Nieuwe Q-Musical Armschijf komt eraan. Na Bad Bunny, 21, DTMF. Uh, uh, uh, uh, uh. Sonse de toda esa cosa que Ellas no se dan, pero queriendo volver. A la última vez, ya lo oud te miré. Y contarte las cosas que no te conté. Te mi Microchip. <risas> y tirarte las fotos que no te tiré. Achabulote, ellinde, déjame traerte una foto. Ay, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, dónde tú estás? Pa' llegarle con raro julito cristal. Y la en de lade is half leeg, maar dat ga ik ga naar huis. Ik ga naar huis en en en perro tranquilo, pero huis. Ik ga naar huis en en ik ga naar Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. De familie, daar maar wat aan. De, de cuando, cuando te tuve, de vida, elke maal beso. De abrazo, lap besé, elke pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Ey, voy botar con abuelo todo el día. Als si je me pregunto of si je pienso en ti, ya dan zeg ik dat Que niet no. que meer ya se terminó. Ya se terminó. Ik estoy bien loco, estoy bien loco. Cabrón diga tú Ik ben niet Als nieuwe binnenkomer van vorige week op nummer 21. Echt klasse. Blijkbaar bevalt die plek wel voor Bad Bunny. Want hij staat er deze week opnieuw. 21 blijft 21 voor DTMF. De 20 hits van deze week heb je gehoord. En hoe lekker, je krijgt nog 20 hits extra. De bovenkant van de Nederlandse top 40. Gewoon een feest. 20 hits. En de grootste hit in wording. Het is uh, 10 voor 4. Tegen de bekendmaking van de nieuwe Q-Music schijf. En die is voor. Alex Warren Hij kwam op 16 maart 2024 voor het eerste top 40 in met Carry You Home. En sindsdien is hij nooit meer verdwenen. Nog voordat de ene hit was uitgewerkt kwam hij alweer de lijst binnen met een opvolger. De teller staat inmiddels op 102 weken op rij in de Nederlandse top 40. Maar daar stopt hij nu ook, want deze week komt er een einde aan de zegentocht van Alex. Er staat geen hit meer van hem in in de enige echte. Dat lijkt er wel op dat we het niet heel lang zonder hem hoeven te doen. Want vannacht kom je met nieuwe muziek. En je zou kunnen zeggen, dat is een weekje te laat, Alex. Misschien heeft hij dan nog wel zijn tot 40 reeks aan elkaar kunnen vissen. Maar hij is wel hier. Nieuwe muziek, Alex Warren, Fever Dream. Bijna alle liedjes van Alex Warren die gaan over die ene persoon in zijn leven... die alles voor hem betekent. Ze is de zon in zijn universum. Zijn lief, zijn muze. Het is zijn, ka zijn kat. Nee, het is zijn vrouw. Het is wel echt zijn vrouw waar hij over schrijft en waar hij over zingt. Ja, en verrassend, op deze track is dat ook weer het geval. Ja hoor. Geen nieuw onderwerp. Maar qua sound gooi je deze keer wel over een andere boeg. Ordinary, Eternity. Dat waren langzame, zware, dramatische songs. Maar Fever Dream is juist lekker uptempo, swingend. De handjes kunnen vrolijk in de lucht. En dat is perfect zo bij de start van de lente. En ja, ik kan er lang of kort over, over lullen. Maar dit gaat gewoon weer een top 40 het worden. Zo so simpel is het. Alex Warren heeft zijn terugkeer in de top 40 bij deze meteen ingezet. Fever Dream, komende week. Alarmschijf. The Q-music. Alarmschrijf: Alex Warren, Fever Dream. Did you know I was hoping for a sign? Told you I ain't no liar. Watching you leave haunted my dreams, baby. It hit me like a freight. Voor komende week. De nieuwe Alex Warren heet Fever Dream. En daarmee is dat zijn vijfde alarmschijf. En hij is onderweg naar zijn zevende top 40 in. Top 40 van deze week gaat verder met de bovenste helft. ...zo meteen met Damian David. Hart, me onderweg. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat?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 Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals, zoals Amerik gekoelde high protein zuivel. Nu 1 plus 1 gratis